I niet. know. That <laughs> means. That means. I'll make you want for belprogramma, dit is de intro, dus we kunnen ook mensen bellen. We hebben het nooit, omdat jij vindt dat het niet mag. Schuipen. En dat komt dan voor welk ben je in een brein als je hem opschrijft? Nee, nee, dat ik kan helemaal. iedereen zien. Ja, maar als ik naar buiten ga, dan kan ik er weer vanaf halen. Ik gebruik hele dikke stiften. Dan moet je zeker weten dat het doordrukt. Als het 8 cent, je lang. het je al afgelopen of niet? Bijna. Bijna. Hij stoort nu niet. Jammer hè? Dat is bizar. Hij praat zo... niet, Het is goed, helemaal. Je hebt iets veranderd aan of... <lacht> Nee, die storing is juist leuk. Dan hebben mensen iets om over te kletsen. Een beetje of ze luisteren, snap je? Goedenavond allemaal, mensen op de radio van Red Radio. Volgens mij zijn we nog niet op de radio hoor. Jawel, jawel. Nee, nee, nee, er is dus nog niemand die iets zegt. Ja, maar waar, je ziet dat hij uitslaat. Je ja, mag... ik hoor zie je al, heer Guus, dus heb al door dat je er bent. Eh. Dus, uh, uh, dus horen ons ook, toch of niet? We zijn zonder gekraakt binnengekomen. Zo een beetje Hel? Nee, wacht. Uh, uh. We hebben een gast. We hebben het toch eens over onze gast? Want ja, dat is waar. Wij, wij, wij, uh, ik heb iemand bijzonder... meegenomen. Maar, maar, maar wij, wij durven de echte naam niet te noemen, want ze gaat binnenkort gaat ze een carrière beginnen onder een hele andere naam. En dat is sowieso al bijzonder, vind ik. Maar, maar, maar daar hebben we het dan later over eh, Leg jij nou eens uit Hoe kom jij aan de, deze ongelooflijk leuke zangeres Robert um, uh, Ze belde me op En ze kwam bij ja, me thuis Ja dat gebeurt mij nou nooit Mij ook niet Ja en uh, ze, ze, ze zegt van uh, uh, dit, dit, uh, dit, dit heb ik gemaakt En wat zei jij <laughs> Ik vond dat geweldig Ik vond het hele leuke muziek Jij was verkocht zeg maar ik ben al, ja, ik was verkocht. Hè, okay. ik, ik, ik, ik, dus, en ze ze, ze weten dat ik bij de radio kom. Zeg, kan ik een keer pro, een promotiemateriaal laten horen? Is hm? dat er? Een heb, beetje? Nee, nog meer. Maar uh, vertel je, eens hoe we elkaar leren kennen dan. Hoe, hoe hebben we elkaar leren kennen? Jij moet iets zachter gaan praten. Okay. Want anders zitten we met die zachte stem. Oké. Okay, uh, uh, ik heb haar leren kennen in de wegloophuis. Daar is de begeleidster. Mooi uh, werk. Ja. Ja, ik noem, ik, uh, noem het liever zo. Uh, uh, Begeleider klinkt zo... Uh, Heavy. Uh, Zwaar. Zwaar. Uh, terwijl... Uh, ja, ik ben er gewoon uh, voor de mensen. Ik vertel ze niet wat ze moeten doen, maar ik... Uh, uh, ja, er staan een kopje koffie klaar en... Uh, ik uh, ja, bied een luisterend oor en... Uh... Maar met welke naam wil je je aanbieden? Nou, ik... Uh, ik maak vind, een... Lis vind ik wel mooi. Ja, ja dat is uh, ook mijn tweede uh, naam, mijn tweede voornaam. Die je moet verloren. niet veel, veel verraden, want dan gaan mensen het opzoeken nu, hè? <laughs> Ja, dat is uh, dus mijn artiestennaam is Les Co Contra. Contra, contra van met anti, een K, hè? Met een K, ja. ja daarom les dacht contra. ik echt van... Ik dacht, dat is super iraardig. Nee, ik, <laughs> ik ben een kieker. kun jij Les ik Contra even Het is fonetisch uh, gespeld. Ja, de, uh, ja, ja, maar ik ben anders ingesteld, denk ik. Dan. <laughs> nee, maar uh, uh, ze doet heel goed werk en ze is daar heel goed bezig. En uh, ik leer heel veel van haar. En... Uh, Ehm, um... vertel jij al wat van de... Je bent er weg een beetje kwijt. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ehm... Um... Wat wil je zeggen dan? Ehm, uh, um... ja, dat komt wel. <laughs> <laughs> Kijk, en dit zijn van die momenten, die vind ik dus heel bijzonder op live radio, dat je gewoon even zo'n gewoon zo moment hebt. En het doet je wel wat. Hm. Ja. Ja, uh, Robert is een woordkunstenaar. Hij schrijft heel mooi. En dan, soms duurt het heel lang voordat zulke mooie woorden komen. Dat Want, kan uh, ik bevestigen. Ja, dat hebben schrijvers. En mm. <laughs> dan uh, Aha. lopen ze uh, verbaal soms een beetje vast. Uh, en wie schrijft het... jouw teksten? Want ik ben gelijk helemaal uh, geïnteresseerd. Ja, nou, nou... Uh, ik schrijf mijn eigen teksten. Maar, um, en die gaan over? Uh, nou vooral over uh, politieke kwesties, over onderdrukking. Uh, wow jee, je de, bent de dus, er zo heen. Uh, ja, ik ben een och, radicaaltje. Och, och, och, och. Um, maar ik wil ook vooral ook zingen over de, ja, de, de relatief genegeerde thema's. Want uh, ja, dus naast racisme en ongelijkheid. Zing ik over de psychiatrie bijvoorbeeld. En over de positie van mensen die uh, eigenlijk het al, Eigenlijk alles wat uh, buiten lijnen valt, zeg maar. Ja, ja. ja. En ik uh, trap dan een beetje uh, tegen het systeem aan. Uh, het systeem? systeem? Ja. Wat, wat is het systeem? nou Het systeem, dat is inderdaad een hele abstracte notie. Maar ik bedoel eigenlijk alle... Uh, uh, alle bronnen van overheid, van, van regering, van overheersing, van domineren. Uh, Manipuleren. En uh, de, dus de regering, maar ook andere bronnen van, uh, van onderdrukking. Uh, zoals uh, het kapitalisme, uh, de grote bedrijven, uh, de media. Dus, um, hmm. En ook de onderdrukker in onszelf. En gaan we nog uh, een paar liedjes van jou laten horen. Ja, maar ja, we hebben we er maar twee. twee. Of, of gaan we hebben één of twee? Ze hebben muziek Ja, wel we zeker. hebben er maar twee, dus we moeten het nou, wel, wel een beetje. Als we, anders verdelen. hebben we nu al ons kruid verspreid. Ah, uh, uh, nee, maar mensen moeten geïnteresseerd worden. Eerst, laat ik... laat eerst mensen geïnteresseerd worden in het verhaal. Ja. Want die muziek is sowieso al heel bijzonder. Ja, zeker. En het is heel bijzonder meisje. <laughs> Of vrouw, sorry. Ja, maar dat vind je wel van heel veel vrouwen. Ja, maar ik ben een vrouw. Ik, ik ben bijna 3500 keer op een dag verliefd. Dus Ik heb een groot hart. Ik ook. <laughs> Daarom weet ik niet wie ik moet kiezen. Dat is, dat is mijn probleem. Nee, ik laat ze mij kiezen, uitkiezen. Nou, ik ga lekker op reis en dan zoek ik dan kom ik ook heel vrouwen tegen. Nee, ik ben dat niet met vrouwen goed, bezig, ja. jongens. We zijn niet met vrouwen bezig. kom. Maar, maar vertel, jij, jij hebt dus op een gegeven moment het idee gekregen van ik ga muziek maken of deed je dat al eerder? Ja, dat deed ik al een stuk eerder. Eigenlijk al vanaf kinds af aan. Achter een keyboardje, lekker zingen. Vervolgens op sanga's gegaan in bandjes gegaan. Heb je ook in de spiegel gestaan dat je. Nee, ja, het is heel het... apart. Kun van... je nee, eens even rustig. Heb je ja. ook in de spiegel gestaan en dat je aan het zingen was in je gedachten? dat je al beroemd was, zeg maar. Hmm. Als kind? Ja, als tienermeisje natuurlijk, ja. ja. door ja. pardon, prit. als je, die, die kant, hier zitten die mensen in. Als je die kant op, hier okay. zit, die mensen zitten hier ja. in. <laughs> nee, uh, uh, als, als tiener natuurlijk wel. Of uh, dat ik al een videoclip in mijn hoofd had. Ik ga overigens nog een videoclip maken. En uh, ja, zeker. En ik heb ook uh, op het podium gestaan, lekker. Maar op een gegeven moment, uh, ja, ik. Uh, ik was het uh, een beetje zat om steeds een trucje te doen. Uh, want dat was ik vooral aan het doen. Uh, toen, kunnen we elkaar de hand schudden. Dat is bij mij inderdaad ja. ook gebeurd. Ja, toen is, is het niet leuk. <laughs> ja, ja, dus toen, uh, nee, toen was het even niet meer leuk. En toen kreeg ik, het, ja, had ik vervolgens andere prioriteiten. Maar vorig jaar ging het weer jeuken. Het uh, oh jee. blijft oh toch Vrouwen en het gaat jeuken. Mensen. <lacht> Kijk, maar weet je ja, de, weet, de muziek weet, me weer. En, ik wil uh, nog iets over jeuk vertellen. Kijk, sommige mensen hebben last van jeuk. Die willen er vanaf. En sommige <lacht> mensen hebben geen jeuk. Die willen juist jeuk hebben. <lacht> Dat is weer een hele mooie. Kijk, ah. dan. En ik koop ze een hele rare blauwe pillen voor. Blauwe pillen. Ah. De rode oh. of de blauwe pil? <lacht> Aan te screenen. The Red of the Blue. Ja. Ik snap de Connection niet. Eh? Nou, dat is een film. Oh, die ken ik niet. Over je. Oh, nee hè? <laughs> Nou, daar moet je toch eens een keer naar gaan kijken. Want dat is een hele bijzondere film. Ja. Vooral in het kader van wat ze net vertelden. Over waar het hele tekst over ging. Die film, die, die geeft ongeveer aan dat je ergens vast zit in een systeem. Ja, juist. Dat begrijp ik. Dat, dat is heel raar, want... De meeste mensen die willen dat niet eens beseffen. Maar je zit helemaal vast in een systeem. Je kan niet zomaar je omdat jij het wil bevoeren. naar nou, met een boot. Dat gaat niet. Want het systeem laat al niet toe dat die boot recht de berg op gaat. Dat is al onmogelijk. Je nee, dus moet al ik... een stukje lopen. Nee, ho, ho, maar we beginnen even het systeem uit te kleden. Het systeem is groter dan je denkt. Het gaat zelfs zover dat het systeem zelfs een beperking heeft. Ook met een boot. ...de bergen opgaan. Ja, maar je hebt nog een rivier, hè? dus je kan nog Nee, maar dat is het om... begin van het systeem. Daarom... Ja, maar... Nee, maar... Dat is jij geen be... systeem, dat nee, is maar... gewoon... Nee, maar jij bent dat dus... is natuurlijke wet. Jij bent dus precies... Dat is geen systeem. Jongens, niet door ja... elkaar ja. praten, ho, ja ho, ho, ho... Ik bent dus uit... precies te... Uit te nu aan het aangeven... ...waar de mens iedere keer de fout in gaat. De mens gaat de fout in... ...door te bedenken... Uh, ...een eigen systeem. Terwijl, wij wonen dus in de natuur. En dat vergeten ja, een heleboel mensen. Precies. Wij wonen in de natuur... Dat is al een systeem met al regels. Ja, en wij zijn zo achterlijk om er nog meer regels bij Precies, te bedenken. Ik... Weet je dat je een paddenvlieg hebt? Een paddenvlieg, hè? die legt gewoon eitjes op een pad, die daar loopt. En die gaat dan die hele pad van binnenuit opeten. Gewoon. Dat is een uh, natuurlijke wet. Ja, maar dat is dus voor mensen een onacceptabel gegeven. Ja, maar dan, hoe kan, hoezo kan dat nee, nee, maar... onacceptabel zijn voor die mensen? Ja... Stel je voor dat het jou overkomt. Kom op. Niet dat je aan pad bent, maar dat er een andere iets dan is. Ben ik, dat is mooi. Dan, ben ik gelijk, dan, dan kan ik weer naar boven toe. Dat is geen probleem. Maar... Hoezo? Nee, maar dit is dus nee, weer, maar... weer, nee, weer zo'n raar systeem. Denken, Dat kan ik naar boven toe. Je gaat helemaal niet naar boven toe. De meeste mensen wel. gaan gewoon de grond in. En andere mensen <laughs> nee, die... Nee, maar een klein stukje van jezelf, het meest belangrijke stukje, dat gaat weer naar boven. Dat weet ik 100 zeker. Dat... Anders kan ik nooit op dit moment nog leven als dat niet zo was. Hoezo dan? Omdat dat voor mij belangrijk is. Ik geloof daar helemaal niks van. Het is geen geloof. Het komt vanzelf bij me binnen op het moment dat ik het nodig heb. Daar hoef ik niks van te geloven. Dat gebeurt gewoon. Maar wat is er boven dan? Hé hey jongen maar we, hadden <lacht> we hadden het over de muziek. En we aan het in. Nee, maar de Maar jij weet er wel wat van. Wat is er boven dan? Uh, boven, dat is... Ik weet niet wat er is. Dat laat ik aan. Aan God over en God heb geen adres, dus ik wil gewoon verder gaan met die interviewvraag. Je was heel goed bezig. Ja, Ik vind het wel interessant, deze diepe discussie. <laughs> ja, jij begint erover. Ja. ja, ik vind het wel interessant. Zullen we even een nummertje opzetten? Gewoon even... maar ja, even... ik ja, maar vind... We hebben er maar twee. Nee, we... ja. nou, ik kan al dat... hey, Jongens, drie geven. ho, ho, wacht even. Wacht even. Mag ik, even... ik wat geven. zeggen? Ik kan ik... al drie geven. Mag ik Is wat zeggen? De... Jij ja, ja, ja. mag nou wel zeggen. Ik ja, vind nou daar wel. een heel bijzondere vrouw. Om, om niet dat ze. Uh, uh, uh, uh, omdat ze is wie ze is. En ze doet wat ze doet. En ik vind haar oprecht. Ik kijk in haar hart. Ze hebben een heel goed hart. Robert. En ze hebben heel veel kracht. Dat vind ik van jou ook. Dat jij super oprecht bent jongen. Anders. Ja snap je? Ja dankjewel. En. Op een hele mooie mannen. Man, op, op die manier. Kom je ook mensen tegen die oprecht zijn, omdat je zelf ook bent. Als jij een grote leugenaar en een grote crimineel bent. Hij is wel heel groot. Zul je nooit iemand tegenkomen, <laughs> of misschien een enkele keer die jou probeert te vertellen, maar dat zal maar heel weinig gebeuren. Dat jij oprecht bent. Maar als je. Ik bedoel, je komt in dezelfde energie. Jij trekt mensen aan zoals jij bent. En jij gaat lobby ga je niet aantrekken, die kom je tegen. Ja. Nou, daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. Van Leven is niet altijd zo uh, nee, rechtvaardig. Nee, nee. Nee, uh, nee, er zijn heel veel goede mensen in de wereld die juist heel makkelijk misbruikt worden. Uh, zo, dat zo die moet. juist heel makkelijk uh, waar, waarvan in die uh, misbruik wordt gemaakt. En juist tegen die mensen zeggen van ja, je komt met, je, je krijgt wat je, je krijgt terug uh, wat je zelf doet, kan heel hard zijn. Uh, ja, maar ja, ja, de, weet je. Mijn ik, ik heb... geloof niet zo in, in, in, in karma van, ja, en als jij en goed doet, dan krijg je goed. Uh, ik bedoel, het Sorry. leven is soms gewoon heel onverschillig. Maar... Het belangrijke is om in je kracht te blijven staan. Ja. Dat denk ik vooral. Je kracht. Wat, nou, we worden wel heel vaak gewoon mensen. Je kracht. We gaan ja, een uitleg ja. krijgen over. Nou, wat, ik heb nou mijn kracht. Zal ik het vertellen? Nee, want ik wilde van haar kracht ik. wat weten. Ja, maar zij is oh, al heel, heel ja. woord. Mag ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar zij is vandaag ook de gasten. Ja, dat is waar. Ik ben dus, er binnenkort niet meer. Hè. dan kan zij al tien keer langskomen. maar dan ben je er al lang niet bij. Nee, maar dit, dit is wel een introductiegesprek. Ja, maar dat ik is ik vraag, heel, hij, heel ik belangrijk. Vraag, ik ga ja, dat zeg je altijd. Nee, hey, dat, dat heb ik besloten. Jongens, jongens, hou op, Dat, dat hebben ik aan heen braten. Ja. Ik ben over vier weken ben ik er niet meer. Dat meen ik echt. Wil jij iets voorlezen wat ik heb uh, of Serieus, man. Is goed. Uh, dit heeft Robert geschreven. Ik ben blij omdat ik weet dat mensen het beste met mij bedoelen. En ik weet dat ik op het laatst... Toe. Het laatst toe de best, het beste krijg en staat te verwachten. Ik weet dat ik iets ben en wat ik het eerst. Wat het eerst is, zal in blijde verwachting altijd op het beste uit. Uh, zult uit. Zult, komen. zult uitkomen. Mooi hoor. Wacht okay. even, we zijn nooit in de klasburg. Dit is die ja. Wauw. Allee, altijd Mm -hmm. But yeah, that would be more harder. Nee, hey, maar mensen... Die, die, die, die stem van die juffrouw die jullie net hoorden... En die stem... Deze stem... Is, is dezelfde juffrouw. En is dat echt zo? Mm -hmm. Ja... Ik kan het wel leuk doen. <laughs> het lijkt ja, mag. Uh, het heel, Wat ik hoorde, lijkt heel op als ik het zo. Nee, vind. Ja, dat hoor ik vaker. Maar nee, uh, het... Ik zing gewoon lagen. En maar je ruik, zingt ja. over je eigen stem heen, heen toch? Zo. Ja, de tweede vocal in het refrein is een mannelijke zanger. Dat wel. Ja, maar je maar... Klein beetje. De rest ben jij. Ja, dat klopt ik zie me nog steeds niet te winnen met die twee broertjes. Zij is die hele mooie, dat er een beetje hoog in zit. En die is zuiver ook. Snap je, die andere is een soort brullenbek, zou ik maar zeggen. Ja, dat is ook een brullenbek. De maar dat is ook een beetje een bruling. En bij haar hoor je ineens, er komt ineens een liedje. Een melodie, ja. Maar iedereen weet nu wie Liz, uh, wat was het ook weer? Liz Contra. Contra. Eigenlijk. Liz Contra. Heeft Red dat al opgezocht wie dat is? <coughs> nee, maar ik wil even weten, hoe kom je aan die band, hoor? Ja, dat is... Uh, dat zijn geen idioten of zo? Nee, absoluut niet. Ik ben echt heel blij met ze. Uh, ja, dus ik ben soloartiest en ik werk met verschillende muzikanten samen... En dit waren eigenlijk de eerste mensen met wie ik contact heb opgenomen. En ik uh, was op zoek naar mensen op dat moment in Zuid-Limburg, waar ik tijdelijk zat. daar kom ik nog even door. En, uh, ja, inderdaad. Ik ben geboren in Venlo. Waar ben je geboren? Uh, nou, in, in Frankrijk. Maar ik ben opgegroeid in Heerlijk. Heerlijk. Dat en uh, van mij. Echt waar? Ja, serieus. Een kleine wereld. En, uh, ja, ik uh, ken iemand op Facebook die heel veel muzikanten kent. Heel veel... Facebook vrienden heeft. Ik ben jaren zelf uit de muziekwereld geweest, dus ik ging eens rondkijken onder zijn Facebook vrienden. En toen zag ik de band Velosso. Hoe? Nog een keer even duidelijk. Die mensen zitten uh, hier in. Ja. Hoe heette die band ook alweer? Want de, de, hoe, de band Velozso. Reclame. Philosso. dat is, uh, dat is uh, ja, Spaans voor wild geloof ik, of ruig. Mm -hmm. Dus veel los, zo al. met uh, Ja, met gewoon losgeslagen eigenlijk. Ja. Laat ik het maar even netjes vertellen. Dat betekent eigenlijk losgeslagen. Totally ja. yeah. out of order. En het kan dus in het geval mensen, van beeld, maar ook bij mensen. ook bij kippen. Ik zie op, op, op, op, mensen typen. Het is dus Liz contra, contra met twee Z's. Zoals jazz. En dus Liz met twee Z's, mijn ram. En uh, ja, dus ik uh, denk, nou, uh, even luisteren naar die band. En dat klonk allemaal heel goed. Ze hebben een album al uit. En toen heb ik gewoon over de messenger chat contact opgenomen. En uh, wat nummers opgestuurd die ik zelf uh, had geschreven al. Um, en daar was ik heel enthousiast en happig over. En uh, ja, toen zijn we gaan oefenen. En uh, dat project heel goed. En toen zijn we in uh, mei de studio ingedoken. Ja, ja, dus ik heb heel erg, uh, ja, dit jaar. Dus, dus ik heb echt uh, ontzettend geluk gehad met deze jongens. Ze zijn nog jong, ze zijn uh, rond uh, 21. Dus als ik terugkom van mijn reis, eens. dan ben jij wereldberoemd. <laughs> nou ja, dat. Dit uh, is het begin, hè? Dat weet ik niet, maar. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, enorm, echt heel gaaf. Uh, ze, zijn ook, ze zijn ook zelf heel bezig met uh, opnames. Ze stonden in juni in de Melkweg, dus, uh, ja, en uh, enkele die studeren ook muziek. Oké, okay, dus je hebt echt niet met Dombo's dat spelen? Nee, absoluut niet. Oké, okay. ja. nee, met mensen dan weten jullie dat, van uh, zij is niet alleen leuk, maar ze hebben ook een leuke band. Ja, nee. ja. en momenteel werk ik met... We houden het, hè? Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> Voor uh, 5 december doen En, en uh, Nou ja, we kunnen altijd een feestje maken, op? op grond genoeg. Dus. Ja, dan ben ik aan. Dan ben ik er niet meer. Dan moet jij het maar je eentje doen. Nou, doe ik het of ben ik ben weer terug. Na, na, na drie maanden zal het niet, denk ik. Nee, nee, dat zal ik. Dat weet je niet. Dat weet je inderdaad niet. Maar ik denk dat ik langer weg wil. Naar China toch? Ja, nou, ik twijfel nou een beetje met Guus al die dingen vertelt, maar eh, ik zie het wel. Ik, ik, ga, ik ga gewoon en ik zie waar ik uitkom. Wat mijn plan is, doe ik. Spreekt India je, India je niet aan? Uiteindelijk wil ik leraren zoeken die mij dingen kunnen vertellen, die ik zelf nog niet begrijp. Er is ook een filosoof, Henk Oosterling, die heeft heel lang in Japan gezeten. En daar nou, ook vechtsport en filosofie in één bestudeerd. En ik kwam heel geïnspireerd terug. Dat klinkt Precies, ook nog steeds een interessante ervaring. Daarom wil ik gaan. Maar Japan is wel een heel ongelooflijk geordend land hoor. Ik weet niet, je dat had net iets over het systeem. Ja, ik, ik, uh, nou, ik denk dat, ik zeg het meer voor, voor, voor jou. Oh, oh, oh, ja, maar ik denk dat hij wel gelijk heeft dat ik, uh, dat, dat toch georganiseerd is. Ik heb in Duitsland gewoond en dat vond ik toch georganiseerd. Dus okay. <laughs> ja, maar Nederland is ook georganiseerd. Ik ben eigenlijk ja, in Duitsland, maar, dus uh, dat is nog veel erger. <laughs> Ja. is het zo? Ja, nee. ja, ja, ja. Duitsland ja, ja, ja, nog ja, ja. is nog erg goed, je zit er helemaal Nou, ik ben een Joodse Duitser dus echt voor mij is het het ergste wat er is. <laughs> en dat snap ik, sorry. Ik zal dat niet meer over hebben. Ehm. Okay. Um, ja. ja. Dus systemen, ik heb het er niet zo mee. Ik heb het er eigenlijk wel mee gehad. Ik geloof alleen nog maar in het systeem zoals het nu werkt. En dat is niet het systeem. Jouw systeem? Jouw het gedachte van het nee, nee, nee, niet mijn gedachte van het systeem. Ik zie iedere dag ontdek ik nog nieuwe dingen die in het systeem zijn... waar ik nog helemaal geen weet van hou. Ik had. ook, dat is bij mij ook zo. Nee, maar dat is niet het systeem van die mensen. Dat is ineens, ik ontdek een nieuw beestje. Die zit daar op de onderkant van een blaadje. En die maakt een soort raar wit webje. Waardoor je het hele beestje niet kan vinden. En als je, je wrijft, en als je erop wrijft, vind je ook bijna niks. Vanwege dat, dat werkt zo goed dat spulletje wat hij om zich heen zet, dat hij gewoon heel blijft. Dus het wordt ook geen vloeistofje achter iets. Hè. De meeste insecten wat of andere wormpjes wat die je plat drukt, is mijn ervaring wat in dit systeem. In de mokkaat Mm. Ik weet niet, heb je wel eens een, een, een rups doodgedaald? of een ruggen nee. of zo? Nou, echt, moet je eens een keer doen. Dan wordt het ongelooflijk smerig en smerig. Of, een, of een slak of zo doodtrappen, weet je wel. Ooit insecten gegeten? Nee. Dat is onzin. Dat ik heb wel een muis gedood, maar ik was nou, hartstikke misschien voor bang. Misschien ja. ben ongeluk. hartstikke bang voor die muis. Ja. Je wil niet weten hoeveel beesten jij al gegeten hebt van de zes In je slaap, in je slaap dat alleen schijnt. al dat je gewoon vliegen ademt zo. Dus nee. dan ben ik niet helemaal vegetariër. Nee, ja. Niet vegetariër? Ja. Ook nog. Nou, geweldig. <laughs> maar dan is het in elk geval per ongeluk. <laughs> per ongeluk vegetariër? Nee, per ongeluk dat ik dan een secte eet. Bambië, <laughs> CP, oh, ja. Ik ben ook vegetariër. Poco, poco. Maar wat als ik eet. Nee. Uh... <laughs> ja. Wie is PC, PC ja, Dat is iemand die PC, PC heet. Die heb ik nog nooit eerder op de chat gezegd. Wat krijgen nee, we nou? dat, dat komt omdat de meeste luisteraars zijn helemaal niet op de chat. PC, PC. En die luisteren dan wel? Hallo, PC, PC. Ja, maar PC. daarom uh, zeg ik hem ook, goeiedag. Oké. Okay. Is now known as sunset. Oh, oh sunset. Oh. oh jee. Nou, hij droomt weer helemaal weg nu, hè? Zie je het? In je dromen... Het staat daar. Ja, maar hij droomt nu weg, want hij weet wie het is. <laughs> oh ja, het is een blond meisje ah. ja, Zo zo. Ja, het heb wel een vreemd gezicht naar nou, Ehm <laughs> <coughs> um, Ja, <coughs> hoeveel tijd heb we er nog? Nee, daar gaan we helemaal niet van uit We moeten nog twee liedjes in een half uur tijd persen hè hm. Maar ik, ik een vind, ik vind haar. Nee, nee. nee. Ah, ik heb gezegd de optie van nog een nummer. Ja, jij ja, hebt, hebt het gezegd. gezegd. We, we ja. kunnen nog ja. mee wachten. Niet dit dit, dit of was haar niet op, nee. niet. Het maar. niet, het niet maar. we hoeven dit niet, niet te draaien. Ja, nou, ik heb ik drie. Zie je dat? twee, twee. nummers heeft ze. Gaan we naar boven? Ja, ik heb er nou een heleboel. Mensen! Ja, nee, nee. Oh, ho, oh, oh, jongens, gewoon oh, <laughs> even hebben, jongen. ik, ik jongens, mensen. Ik moet deze Jongens, oh, even rustig, even rustig. Ik deze dit is goed, deze, deze. Dit klinkt goed. Ja. Ja. Dit klinkt goed. Nee, wacht goed. nog even nee, erbij. We nee, hebben nee, nog maar nee, zoveel... Nee, nee, maar dit is gewoon... Ik wacht er niet mee. Ik hou niet van regels. Helaas. Dat gaat het nou maar Dat is nog meer goed te leven. Niet erg, even. Ik wil de tekst. Zo klinkt het botter en, en heavier. En... Maar de bas zit er net iets te vet in. Ja, dat vind ik wel de baar mooi klinkt. Dat gaat niet, want als hij een klein beetje is, dan neemt hij alles al over. En nou, is... die staat op een spoor, die staat zo hoog en de rest staat zo hier. En dus geef ik een klein beetje dat kan mee. ik niet bijgeven. Zeg. Is jouw avontuur dat te minimalistisch vinden? Nee. Deze mix is gewoon niet afgemikt. Nee. Jij ook niet. Jij bent ook niet afgemikt. Nee. Ja, het is goed. Heel goed geloof. Dit zit een mooie. Jij ja, mag wel graag of... Oh, oh, oh, oh, oh. Dan kan niet, stop, kan stop stop, mm, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, nee, nee, nee, nee. Old, oh, dat was de angst. Oh, dat het stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, mis stop, stop, stop, het stop, stop, stop, gewoon, stop, stop, stop, stop, stop, het toch weer stop, hè? Op dit moment, op dit ja, moment ja, heb ik ja, gewoon ongelofelijk gewoon pech. Maar op het moment dat het echt puur fatale angst is... Dan? Dan gebeurt het <laughs> nou, het is heel simpel. Ik wil mensen graag uitleggen vanavond dat angst hebben ergens voor leidt nergens toe. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ga door. Ja, maar okay. ik heb toch angst, in, maar wat kan ik eraan doen? Ja. Welke angst heb je? Zoveel. Nou, vertel. Angst om dood te gaan. Waarom zou jij dood gaan? Dat lijkt me helemaal geen ja, dat is redelijk. helemaal, ik weet dat die komt. Ja, maar dat zei lang... ik. Ik heb er niet, niet over geschreven. Kijk, wat. Uh, lees je aan me? Nee, maar o, Ze gaat lezen. Dit is een tekst van Robert. Ik weet dat elk moment dat ik je ontmoet... er een moment komt dat ik je weer gedag moet zeggen. Nou, dat van vind Robert. ik helemaal geweldig. En er is nog een stukje van Want Robert. ik zou er helemaal niet tegen kunnen... als iedereen continu rond mij zou blijven hangen. Ik wil af en toe ook gewoon rust. Je <lacht> hebt ja, het over? uit bedoel je? Ik heb het ook wel, maar ik geloof dat dit gaat over het vertalen. Ja. Het, het, het... Vertel definitieve moeten afscheid nemen. Nee, dat gaan we niet, niet doen. Ja, ook, ook, ook wel. Ja, dat komt ja. op een gegeven moment natuurlijk. Het komt ja. ook. Dat komt ieder ook. afscheid is een nieuw begin. Denk daar maar eens over na. Dat is ook zo. Dat is maar uh, toch is het op een gegeven moment afgelopen. Nee, dat heb jij net verteld. Jij hebt mij net uitgelegd dat er ieder afscheid is een nieuw begin. Want jij ging naar boven. Dus... Dat kan ik continu Met jou doen. wil ik hele deze discussie niet voeren. Dat kan ik niet continu, jongen. Dat is, dat is geen afscheid. Woe! Maar met de, jou dat kan ik ook deze... op dit moment gewoon, ja? Als ik me goed... Ja, nou is het druk hier, maar... Nee, maar jij hebt me uitgelegd net. Ik, ik, ik geloof jou. Ja, ik maar, geloof iedereen. Ja, maar luister. Boven Ik geloof is... alles, eigenlijk. Mag ze er nog eentje van me oplezen? Als het van jou mag. Nee, dan mag ja, dus mag het. van nee, nee, mij. Dat kan niet. Nee, dat doet het. En als Om... zij het wil. Ja, ze wil wel. Uh, Ons moeten. Daarin zit het woordje moeten. Dat bevalt me meteen niet. Ik zie liever een vriend... Schap. Schap die vanzelf gaat. Onbehouden, ontspannen en onbevangen. Net als je jong bent en onschuldig, maar niet alle onschuldig uitzienden, hebben nooit... Ruzie. Ruzie. Die is heel mooi. Ik denk dat kinderen het gedrag van ouders, begeleiders, opvoeders kopiëren. Daardoor, al zijn ze nog zo puur, maken ze toch vaak ruzie... Als ik nu denk aan ontmoeten, dan wil ik gewoon zijn. Bij iemand zonder dat ik iets moet. Lekker rustig. Ja. Wachten. Okay. Robert, kom vaker bij mij, langs. Dat Dan moet je helemaal niks, toch? Als je bij mij bent. Ja, dat vind ik wel. Ja. Kom goed, man. Gewoon oh, vrijblijvend zijn, toch? Je moet niet helemaal gaan inhaken. Vrijblijvend, maar je hebt wel een heleboel verplichtingen. Dat kunnen ze jou, je hebt geen Post, verplichtingen. Ja, verplichtingen nee, ja, nee. ja, maar dat is nou net, jij zit in, in maar, een ander hokje als dat wij praten de hele tijd op de een of andere manier. En ik zou jou zo graag bij ons bent. in het hokje hebben. <laughs> en dus bij ons is het een heel groot hokje namelijk, bij jou is het een heel klein hokje. En kun je dat hokje een beetje, kun je nog een muur uitbreken, Harkbeek? Ja. <coughs> Aangang. Ga nou, maar. wacht even, ik moet even. Ik heb hier een mes, wacht, ik heb een mes. Nee, muur uitbreken, dat lukt niet met een mes. Ik heb zeker een hamer nodig of zo. Maar, ik heb hier een schaartje ook. Ik heb nee, dat hier... zeg ik ook niet voor een muur. Um, ik heb hier een asbak die is van ongelooflijk hard metaal. Is dat titanium? Dat, oh nee, dat is niet hard natuurlijk. Hé, zet hem even op uh, de chat uit. Wie? De, wat er geschreven wordt over ons. Er schrijft helemaal niemand wat over jullie. Zien we wel? Marcus die gaat gewoon koffie zetten, hij heeft net twee uur geslapen. Dus, dus, hij is helemaal gewoon duidelijk, man. Hij is er ook. Hé, hey, goedenavond, Marcus. Uh, Hallo, Marcus. Ik had nog niet door dat jij er was. Uh, Basie. Was er ook? Is Bas aan het luisteren? Ja. Hé, hey Bas, ik heb je vandaag nog gezien, jongen. Weet je nog bij de, het Griefpark, ja. toch? Of was dat gisteren? Nee, dat was vandaag, ja. Nee, grapje. Ga door. Uh, uh, iemand nog wat zinners? Ja. Alles is zinnig. Je mond houdt ook zinnig. Ja. ja. Maar vertel even over die band. Heb je nog meer over die band? Allerlei geheimzinnigheden die wij allemaal nog niet weten. Want vanavond is het moment dat je ook nog eventjes mee kan luisteren met de story en de privé. Hmm. <laughs> Hoe heet de band ook weer? Velosso. Veloso, mensen. Velosso ja. onthoud, we gaan nu alle geheimen vertellen over Velosso. Zo. Uh, ja, wie, wie is het leukste van Veloso? Nou, ze zijn allemaal vrij jong voor mij. <laughs> ze zijn vrij jong voor jou, dat ja. moet je nooit tegen mij zeggen. Maar... Nou, ik ben al een oude man <laughs> en dan denk je ineens van, hé, hey, dat is bereikbaar. Dat moet je nooit doen, hè. Hey, ik ben jonger dan jou, hè. Ja, ja, ja. Ja, ze zijn uh, allemaal wel leuk, uh, leuke lui gewoon. En uh, de gitarist schijnt er, uh, heb ik gehoord, van de jongens beter uit te zien dan hij een baardje heeft. En uh, nogal veel chans te hebben sindsdien. Ja, wacht even, mensen. Noteer even, kun je het nog een keer zeggen? Het gaat, wacht even, de, het gaat over iemand die had eerst geen baardje. Ja, de lead gitarist. Nee, de lead van Die had dus eerst geen baardje. En sinds hij een baardje heeft... Vertel even. Ja, heeft hij wat meer bekijks van de meiden. Ja. Meer bekijks? Dus ja, het ja, is dus een sprookje. eigenlijk moet ik uh, alles eraf... En dan krijg ik meer bekijks. Wat zeg jij nou? Nou, niet alles eraf. Gewoon een uh, leuke baard hebben. Uh, ik spreek nu voor de vrouwen in het algemeen. Uh, Oké. Okay. Nou, uh, een beetje uh, dat, dat, dat, dat uh, hipsterhaar haar <hijen> mensen. Ja, dat hipster ik ik niet heb, heb moet je, je hebben. Heb ik, nou, ik hou er. Ja. ja, ik vind het uh, leuk lang haar Ja, maar het is niet hipster toch? Wat, nou nee, nou, nee, nou, nee, nee. Ik vind het lang haar leuker. Ja. En. Uh... Maak wil weten wie jij bent. Maar dit is. Liz. <hijen> met dubbel z. Dus en dan. Contra. Contra. Met een K. Contra ja dat betekent tegenovergesteld toch contra dat betekent tegen ja, ja Contradictie tegenover, is, tegenovergesteld is contradictie gek, ja stand tegenover ja lis contradictie bassie Leven. is ook gek op hipster. <laughs> nou nee, geen contradictie contra van <laughs> anti <Om ontien. Grapje. laughs> ah contra. contra <laughs> contra contra Oh. Ja, schuurt man. Ja, dat is Marcus. Dat, uh... <laughs> Liz komt haar. Ik vind het niet klinken hoor. Dat, gaat nee, nee. dat volledig... krijg je dan hè. Je ja, ja. durft ze niet aan te Altijd. kondigen op radio 3 of MPO uh, 3 <laughs> of wat dan ook. K-O-R-T-R-A is het. Ja, precies zo is het. Uh, we kunnen nog wel uh, uh, wacht, ja. uh, even gaan. Gaan we dan boven? Ja, nee, ik ga even naar boven. Wacht even mensen, we zijn even wat privé aan het doen. Eh, ik, ik ja, ga en dat even naar laatste boven. nummer. Ik, we, en we, en, uh, ik ga naar boven en we doen het laatste dat nummer. Op. Dat laatste nummer wil ik nog iets over zeggen. Ik heb vier uh, maanden in, ook gereisd, in New York ja. gezeten, in Harlem En daar gaat het nummer over, over hoe ik uh, geïnspireerd ben geraakt daar. En... Ook hoe ik Harlem uh, strijd heb gezien tegen gentrification, wordt dat genoemd, tegen dat is uh, de komst van, de, van, van witte rijke juppen. Die uh, de, ja, de mensen ja, die daar eigenlijk wonen uh, wegdrijven, ja, omdat ja. alles duurder wordt. En uh, ja, het stadsdeel strijdt eigenlijk een beetje om het behoud van de mooie Afro-Amerikaanse cultuur die dus daar. Zelfs is. daar worden ze weggejaagd. <laughs> ik en probeer nu geen pvv te Is het <laughs> dit up wat te gaan draaien of niet? <laughs> uh, iets naar boven. Die, die uh, nee, de tweede. Ja. Deze. Ja? Ja. Dat is de goede. Dat is de groene. Die, die hebben dus en een probleempje, uh, want die, die hebben we al een stukje gehad. Terug. Dus ik weet niet hoe, hoe we dat terugkrijgen. Um. Ja, zo krijgen we het terug. Zet het nee, maar even stop aan. kan mij geen nee nee Dat is nu al aan. Oh ja, nu al. Op hetzelfde moment dat de muziek stopt, gaat daar de band aan. Zie je dat? Nee, het moet kloppen met de muziek. You're beautiful, you're Kijk, en dan ga je naar ridderradio.com Ik heb nog nooit op de Nee, ja, Dan ga je naar ridderradio.com Wat staat hier? Je moet wel de tijd op de En dan al. ben je er gewoon Ja maar dan is het uur later Dan moet ik er om acht uur avonds Op maandagavond een ik maken Nee? Ik kan, zou ik dat ook ergens naartoe kunnen zetten? Op het moment dat ik je... ja. Ja. Jongen, ik maak iedere donderdag met Herman een programma En Herman is een dag voor mij! Dus je moet je voorstellen, die woont in Nieuw-Zeeland en dat is een live programma, dus dat ze echt helemaal de andere kant gaan doen, dus dat kan echt. Ik probeer het te begrijpen, anders kan ik het ja, nooit halen. Nou, Herman is dus 85 en die kan het ook dus nog. Ja, oké. Okay. Let op! Nou, dat was echt een <laughs> mensen, mensen. Hey, zo, uh... Nou, je bent al wat gewend, ja, toch? Ja, nee, maar... Het, dit vind ik toch wel echt... Ik denk echt van, wow, oh, dit is echt wel wat. En het is... Het is eigenlijk wel jammer dat... Waar, waarom zijn die stemmen niet harder als de muziek? Mm, ja, dat, uh, dat is een producer dingetje. Ja, maar waarom? Waarom is dat? Mm. Ja, ik denk dat dat een Marcel dingetje is. Mogelijk. Ja. Er moet iets meer... Uh... Bas, wie vindt het helemaal niks? <laughs> <laughs> Muziek van maar Ma Marcus. Marcus, sowieso. Wie zegt dat? Marcus. Mm. Nee, Marcus. Dit is niet waar. Ik weet zeker dat als jij... <laughs> het in je mars hebt. Marcus is overigens een hele bekende vlogger. Oh, mm. Ja, daar houden we allemaal niet van, maar dat maakt niet uit. Uh, een vlogger, en die doet allemaal vlogs voor kinderen van 13, 14, 15, en zo, dat soort dingen. En die doet dan allemaal covers van allemaal liedjes. Mm. Maar ik weet zeker, hij kan het nu niet vinden, want wij hebben een speciale... Hebben. Ze is hier zelf trouwens. We hebben, hier een speciale, nou dus? ja, maar we hebben hier een speciale mogelijkheid om dit, al, ja, om dit allemaal te laten horen. Okay, okay. En Marcus, ik weet zeker, als dit uitkomt, dan al die 13, 14, 15 en 16-jarigen, en daar bedoel ik niks negatiefs mee, die vinden dit interessant, want dit is echte muziek. Dit is niets van. <coughs> Weet je wel, dat is de moderne muziek. Mm -hmm. Robert, en dit je... is muziek. Er gebeuren Laat dingen. Zeggen. Er wordt een verhaal verteld. Mm. Er is melodie. Er zijn solo's. Er wordt echt ook met de instrumenten een verhaal verteld. Dat heb je nergens meer. Mm. Kijk, ik heb een heel groot stuk land. Midden tussen het stadion en alle trainingsvelden. Dus ik hoor de hele dag uh, ja doem doen, doem doem, doem, doem, doem doem. Vinden mensen leuk schijnbaar tegenwoordig. Heel modern, als het zo jeugd is, hoe jonger ze zijn, hoe meer donkerdoemen doen. Okay. Heb jij er ook wat mee met die doem, doem, doen. Nee, niet zoveel. Ja. En Robert. Nou, ik heb wat over. ik, ik, ik sta iemand te denken, maar misschien weet je het al. Maar Michael Jackson was iemand die heeft een heleboel charles. Die heeft ruige nummers gemaakt. Ook hele gevoelige nummers. Ja, maar hij was een alleskunner. En. Ik, ik, ik ben weg van hem. En hij kon, hij kon ruige nummers inzitten. dit en zo. Dat was echt. Dan had hij ook de beste gitaristen. Van, van Helen en. Uh, ja, maar Living Color had hij ook. We uh, zijn ja, samen oude gasten, zei, de hele jonge gastjes. Die maar uiteindelijk leven we nu, hè? Nee, maar het is verleden tijd. En we zijn iets aan het moten en moment doen momenteel. Ja, nee, maar ik, ik, je vraagt me iets, dan krijg je terug. Alsjeblieft. Maar wat vond je van de gitaristen hier? De gitarist, ja, super, ja, ja, super, goed. Ja, is goed, ja, ja goed, goed, echt goed. Ja. En wat vind je van het nieuwe baardje? En de stem, stem vond ik ook goed. Ja, okay. Maar het is soms heel Aan moeilijk... Haar stem vind ik ook heel goed. Ja, uh, maar het is soms alleen. ook heel moeilijk om te weten hoe, wie, wat en waar. En daar bedoel ik mee, met die mix is nog iets niet oké. Okay, nee, nee, want niet. jij hebt namelijk een ongelooflijk zuivere stem. En er zit af en toe iemand doorheen met een... Wat ik net al zei, met een ongelooflijke... Uh, was ik dat? Die, uh... <laughs> Zong jij net mee? Ik heb een paar stukjes een beetje geluid gemaakt, ja. Oké, okay, nou ja. Dan heb je dat niet gehoord? Sorry, nee, dan, dan, ja, dan, oké. Okay. <laughs> hm. Misschien was ik het wel, dat kan, dat weet ik niet. Heb je iets waar je echt helemaal in je eentje te horen bent? Um, nee, maar ik moet niet meer te vragen, niet. ze heeft er al drie gegeven. En jij bent hier? Nee. Ja, nee, nee, je nee zit er zitten nou mensen live vragen. te luisteren en je zegt dat je er niet bent. Nee, nee, nee. dat drie nee, nee. maanden ja, scheepsrecht, hè? Vragen. Drie ja, maanden scheepsrecht. <laughs> ja? Had je maar even moeten wachten, had je nog later kunnen genieten. Dus, nou, klaar voor vandaag. Nee, nee, nee, nee, geen nee, muziek beluisteren. Ik ben benieuwd naar je zangstem, gewoon zo puur. Mm. Het mag ook als de radio zometeen over is, maar ik ben er wel in geïnteresseerd. Vooral omdat het gewoon. Ja, dat ik ook wel. Een heldere ja, okay. stem is. Ja, dat kan uh, hierna nou wel, denk ik. Oké, okay, mensen, uh, dat krijgen jullie dus niet te horen. Ik denk niet tot... Het nou we we, is een spannende radio nu. Ja. Dat, mensen, dit is niet voor jullie dus. Dat hm. Niet jullie. voor jullie weggelegd. Alleen voor ons drieën. Vieren, okay. vier. Nee, ja, We sturen jou zo weg. Kom op, dan denk je, nee. Nou, Dan ga je er doorheen zitten kletsen. Hm. Wat denk jij nou? Is, uh, ja, nee, maar het is gewoon... Robert, kode hier de uitzending nou even. Daar ben je voor, man. Ja, ik ben het kwijt. Hij is ik, een beetje van apropos. Ik heb het apropos. Ik heb het niet zo. Ik zie het. Je bent een beetje woestie wassie. Nee, nee, nee, nee. Ik ben aan het luisteren. Oh. Ik ben, ik... Niks? Nee, maar... Um, um, ik vind dat ze een bijzonder geluid heeft. Uh, het, uh, ze zeggen zelf wel dat kritiek was te krijgen dat het op een man lijkt. Ah ja. Nee, maar dat komt omdat er een man steeds doorheen zit. En ik, ik vind maar die mannenstem dat... dus eigenlijk zelf niet zo mooi. Snap je? Ze dus... hebben een apart, geluid. Ze hebben een apart ja. geluid. Nee, zij heeft namelijk gewoon een ongelooflijk mooie, zuivere. Ik kan het beter niet uitleggen hoe het is, maar die gast die verder mee zingt, die heeft een. Weet je wat? Maar zij heeft een. Maar die stem had jij toch ook, die. kijken hoor, in de refrein, en sommige nummers zit een uh, backing vocal. Ik heb een andere stem gehoord, van, ja. ik dacht van ja. dat, dat... Ja, dat, okay. maar ja, de met... hoge dingen, dat ben ik. En soms uh, zing ik ook wel met wat distortion erop. We zijn nog steeds live, hè? Ja. Nog een uh, gevoel Jongen, wat zit jij om de tijd te springen? Ga je wat doen of zo? Spannend. Hey, ik ben blij dat ik niet ben zoals vorige week, ja. Of de week daarvoor. Oh. Jongens, hij is nou weer helemaal hyper. Vorige week was hij mega depri. En, de week nog mooi, nog deprie, en dan weet ik daarvoor nog meer depressie. Nog mm meer -hmm. depressie. En nou is hij weer helemaal. En drie maanden scheepsrecht. En dan, op die manier uh, klopt het. Ga jij dan via de boot naar Laza? Nou, ik vind het geweldig. Ik slecht. ga kijken waar ik kom, jongen. Misschien kom ik in Zuid-Amerika. Ik weet niet. Ik ga het gewoon. Best... Zuid-Amerika heb ik ook een heleboel leuke adresjes. Daar kun je gewoon ook gelijk nog aan het werk en zo. Maar ik ken alleen maar dingen waar je gelijk wel aan het werk moet. Dus ik eigenlijk... <laughs> zeg niet wel. <laughs> Dus wil je mond even houden, je dat doe ik niet door, ja? Oké, okay. nou ja, in ieder geval. Nee, maar.. Um, ja. Je kan bij mij de hele wereld over. Je kan in Bolivia gewoon uh, aan de gang. Je kan in Thailand aan de gang. Het project heet Pompoem. Dus dat is echt beter kan je. Pempoem. Ja, punt punt. Kijk nog even naar de chat, jongen. Wat jongen, het, jij wat... wil de hele tijd van alles weten. En, en, en, ja, maar het, maar het grapje is, de, de wereld. Kijk, nou staat weer wat. Ja, ja, ja, kunnen ja, we ja, lezen? Die... Ja, kijk wie er aanwezig is en wie niet. En zo. Nou, Alex is er. Of ze goed? nog een beetje positief zijn. Ons Alex toont. luistert trouwens in Duitsland, dus als iemand even in het Duits. Goedendag, goedend Alex. Goedenavond, Frank. Goedendag. Ik ben uh, goedend Greg ik ben geboren in Venlo. Nou is wel geweldig. Duits. zeg ik dan. Ik ga een reizen. Ja, ja, net zoals over world. Hoe zeg je de wereld in Duits? Even denken. Over die die wereld. Die Nee, die wereld. Die wereld. Nou, zoiets in ieder geval. Alex zegt dat hij een beetje laat is. Hij verstaat wel Nederlands, denk ik. Anders heeft hij dat hele programma niet meegekregen. Ja, nee, maar. Alex, die, die, die begrijpt dat wel, want die... Laat cómo... Alex maar schuiven dus. is ook regelmatig in Utrecht. Euh ik begrijp het nou even niet meer. Alex, ja. Begrijpt Alex het? Kijk maar. Hoe is ugly? Hij moet lachen. Ik wijs van is ugly. Dat is de reden dat ik kan gewoon in uh, Utrecht. Ja. En toen... Uh, nou, nou uh, laat me spreken, ja. Ehm. Ik weet niet, let niet. Goedendag. Dat is grappig, ja. Zie wat zegt hij allemaal? Nou, hij zegt gewoon dat het niet zo'n mooie stad is, Venlo. Dat ben ik helemaal met hem eens. Met, met hem of haar? is hem? Nou. Nee, maar dat. Venlo is echt een nare stad, daar hebben we zoveel nare energie in. En ze is daar helemaal door gepakt al die jaren. En daarom is het zo'n nare politicus geworden. Jonge, Venlo had nooit bij Nederland moeten komen. Dat is pas heel laat in de geschiedenis gebeurd. Want dat hoorde eigenlijk helemaal ja, maar niet bij Romeinen. Het hoorde Nederland. al heel vroeg bij de Romeinen. Ja, maar niet bij Nederland. Romeinen zijn geen Nederlanders. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar <laughs> um, uiteindelijk zijn er muren gebouwd door de Romeinen in die tijd. Ja, Dus het heeft geschiedenis. Hoe kun je Vellen dan nog... Ik bedoel, dan hadden ze het moeten houden... Ik vind dat we gewoon onze gast nog een beetje ruimte moeten geven. Want ja, we hebben tuurlijk, niet zo vaak tuurlijk, tuurlijk, een gast. Nee, dat is waar. Ja, ik ben binnenkort geen gast meer. Ja, ja. We zullen ja. zien. Misschien ben ik volgende week wel dood. Hm. Jongen. Jij gaat nog een heel leven mee. Dat weet je niet. Misschien... Ja, ik ben... ja, dat misschien weet ik wel. In mijn laatste keer. Ik ga nog een heel leven je, je kan, mee. Je kan, je je kan, maar jullie krijgen gewoon Rotti op het programma. Gewoon een programma. Hobbert. Hij <laughs> wil gewoon Rotti. Hobbert. Ja, ja, lekker man. Nu past het man. Pas mee, ja. man. Hey, wanneer, wanneer, ga je wanneer ga je dood? Ja, maar niet morgen. Lekker overmorgen lekker. Lekker rot, rot Best ja, dan hey, heb ik nog één goede maaltijd voor ik uh, op reis ga. Ja, natuurlijk Goede okay, maaltijd. Allemaal ja. ja, rot ik komen halen op mijn begrafenis. Heerlijk. Hm. Maar vertel, je hebt nog uh, de laatste vijf minuten. Wat vond je van deze drie heren? Ja, ik vond het een bijzondere show, hè? Ja, dat, diepe, diepe, die, zit, die mensen zitten hier in. Een uh, hele bijzondere show dit. En uh, diepe gesprekken, gewoon lekker spontaan. Ja, uh, heerlijk. Ja, leuk. Leuk dat jullie dat doen. Nou, je mag vaker langskomen. Maar uh, ik, ik, ik wil ook nog zo graag wat van je laten horen. Maar uh, ja, maar dat kan niet meer. Nee, nee dat gaan we ook nee. even niet doen. Nee, nee, want daar nee. hebben we, nog, uh, we hebben nog wat tijd, maar dat is te lang, Misschien de volgende voor, keer. Nee, korte nummertjes die het eigenlijk zijn. Ja. ja. Want ik hou altijd alles in de gaten. Jij bent niet om, dat weet ik. Ja, dat schaam ik me ook niet voor trouwens. Nee, ik ja, heb ook maar... een hele boekenkast. En die heb ik nodig om gewoon in ieder geval dingen na te kunnen checken. nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Omdat ik het altijd weer vergeet. Ja, ik, ik zie het soms een beetje. Weet je, het probleem is de meeste mensen onthouden te veel dingen. En dan denken ze dat was leuk en dat was mooi. En dan willen ze het nog een keer. En dat gaat je nooit lukken. Dat ene moment wat leuk en mooi was, dat gaat je nee. nooit meer lukken. Helaas, mensen. Oh, dat is een hele slechte nee, negatieve ik, boodschap natuurlijk. Uiteindelijk <laughs> wil ik weten. Nee, maar dat maakt ze misschien wel. Dat ze nog een keer willen luisteren, nog een keer. Dat het bijzondere uh, willen, willen, willen, willen aanklampen. Nou, uiteindelijk wil ik weten hoe je lood in goud kan veranderen. Lood in goud? Hè? Ja, ja. Als, je, als je dat snapt, dan... Uh... Dat, kan. dat kan. Maar dan moet je wel heel hard met je voorhoofd op een stuk lood. Bonken, bonken, bonken. Net zolang Denk tot je, dat je dat een, ik, uh... st een stuk lood hebt van minder dan een halve millimeter dik. Nee, dan gaat niet werken op die manier. Dat niet? Ik niet. Maar nee. ik weet zeker dat je dan goud ziet. Want jij ging naar boven. <coughs> Daar is het alles in goud, man. Daarboven is uh... alles in goud. Je durft bijna nergens weet aan, Zouden komen ze weet je, dat? Weet je ja, dat. Ik ben er al tien keer geweest, man. En jij gelooft niet Als in Als kan wat jij denkt, Kijk, vorige dan ben ik er al tien keer geweest. Vorige week toen ik helemaal down was, toen zei je tegen mij dat je maar één keer leeft en daarna nooit meer. En mm -hmm. ja, nou vertel je mij dat... Uh, nee, kan dat kan ik leef heel lang. Ja, ik ook. Ik heb meerdere levens. Ik ben een soort van kat, <laughs> zeg maar. Ja? Miauw. <laughs> Oké. Okay. Hebben we nog een muziekje of niet? Nee, nee, niet meer. Nee, ook niet meer, joh. we hebben niet, nog een paar niet, minuten. Niet, niet, niet. Even een soort afsluiting. Nickel in my pocket? Even rustig maken. Waarom hebben we geen muziek hier? Joh. Nickel in mijn pocket of zo? Nee, joh. Nee, joh, dat is alleen het begin, dat kan niet, dat kan niet, nee, nee, nee. Ja, dit is leuk, goede afsluiter. I got a nickel in my pocket. Hey, hey Robert, kappen nou ja, dat was het begin, daar wil ik niks meer mee te maken hebben nou, dat is al een uur geleden bij. Maar dit is het einde. Nee, echt niet. Is <laughs> dus dit, dit, dit, het, het, het De avond op Ridder Radio is pas aan het beginnen, man. Ik heb die klok niet gehoord van de kerk. Hoe al dat. Dat komt omdat die kerk die heeft even een reparatie. Als het goed is krijgen we zometeen wel Ja, maar dat is wel scherp, hè? Ja, maar ik heb ja, ja, daar Ik heb geen klok gehoord. Ik heb geen ja. klok gehoord inderdaad. Uh, Oké. Okay, ja, nou, dan, uh, wat, wat kunnen we hier uh, proberen te vinden? Heb jij nog een voorkeur? Hoe heet die band? Uh? Staan ze erop? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, hier is een typemachine. Een um, typemachine. Je mag ik zo. Maar. Ja, is dit het? Uh, ja. Lijkt me wel. Gewoon, jongens, begrijp het nou toch eens. Nou, ik dame, ben het zat. Uh... Begrijp het nou toch eens. Wauw. Ze zijn super strak gewoon. Het zijn geen raggers, weet je wel. Je hebt een heel veel van dit soort bandjes en die staan gewoon. Ja, ik wil hier ja. Dat is nog live vraag, Die je, je moet je mond houden. Maar kijk dan. Sssst. Ongelooflijk strak systeem zien. Was het op hey. de radio? We zitten al bijna in 59. Dus, mensen, allemaal een uh, fijne avond. Voortgezet in het volgende uur van de radio. Bedankt voor het luisteren. Hasta la vista. <laughs> en allemaal cd'tjes gaan kopen van Liz Contra. Groet van Liz Contra. Hoi. <laughs> Maan en Robert. En Liz. Heb wij nou hier bij de microfoon nog ja. iets aardigs gezegd tegen mensen? Nou, bedankt uh, voor het luisteren. En uh, nog een hele fijne avond en dan ga je goed waar je ook bent. En eh, 3, 2, 1, 0, nu weg. Ja. Ik zeg het precies, yes! Hij <laughs> heeft <have> taart. Ik weet je niet. <tied> ik weet niet of wil Nee, dat gaat niet om, maar op het moment dat ik niet bij is. Dat weet je dan mee, ik weet niet of ik wil. Het kan zijn dat nog Steden, wat er allemaal op staat. Stiekem stelen bedoel je? Nou, dat ik het van tevoren ja, ja. zeg dat ik het eh, opneem. Ik kan het je ook gewoon sturen ja, Dat dus lijkt me ook leuk ook, eh, Heb, heb je een Facebook-adres? Want ik werk eigenlijk het liefst via Facebook. Is dat uh, Ja, gewoon dezelfde dus uh, artiestennaam op Facebook. Dat meen je serieus? Ja, gewoon. Uh, dus ja ik, krijg ontzettend oh, veel bericht, ja, ik krijg ontzettend veel berichtjes. Uh, dat zie je wel. Ik had hem net als uitgezet. Uh, voordat jullie kwamen, dus. Ja. Je bent echt een doekverfiets. Papa. Deze. Deze wel. is het? Ja. Oh, die vind ik sowieso leuk. Ik vind die sowieso leuk. Oké. Okay. Dat is bij deze. Lis Contra. Moet ja. ik meer doen ook nog? Uh, kan ik ook nog vrienden worden van Lis? Ja, als is goed. Uh, ja, dit is een pagina ja. Dus. Dan. Uh, kun je het leuk vinden en hier kun je inderdaad contacten opnemen en dan stuur ik je gewoon de dingen oh. toe okay. en wat, wat ga ik doen? oh ja in? hier contact maar je weet nog steeds niet of Willem aanwezig? ja alleen ja, die... een lange uh... mijn naam is... En nee, dat bied je niet mee? ja die, die neemt mijn mij uit oké okay. oh. En dan een e-mailadres erachteraan of wat? Ja, uh, of oh, dat moet hier dan. Wat ja. dat? Massage daar zo? E-mail, massage. Nou, Johannes, e-mail en massage. Nou, Apostage, uh -huh. gmail.com. Hmm. Oké. Okay. En dan een massage, graag zeg ik dan. Oh nee, dit is een massage. Graag. Oké, dit is zo grappig. nee, sorry. Uh, maar nou, dan weet ik dat ik uh, je dan een massage Ik heb niks gezegd en toch zeg je sorry. Hoe kan dat? Uh, Omhoog. Ik uh, vraag nergens. Ja, maar hier ergens een, een knopje. Nou, dan moet je zenden, deze maar. gewoon wegklikken. Uh, uh, Verkleinen heb ik ja. gedaan. Dus, uh, heb ik alles? Ja. Oké. Okay. Nou, heb je een mailtje van me? Oké. Okay. <laughs> nou, dan jij gaat ook nog even. Ja, tuurlijk, dat is niet Sorry. in huis. Maar je hebt echt, echt een bijzondere oh, je stem. Ons, uh, nee. Nou, hier, je moet aan naar vrouw. Oké, dat is Maar dan. moet je uitgezicht op, Ik uh, Ja, natuurlijk. Nou, mensen zeggen echt niks over mij, als ik... Uh, nee, ja, het is, is gewoon... Van, uh, het het is heel veel positiever. Nee, maar dat is alleen maar goed, ja. want dan, dan nee, ben je best... Dan te... dan ja, best wel veel. Dan de beste dan... week alleen maar. Waarom? Ja, dat ik zag denk. je zelf op de chat. Er waren al twee mensen die reageren ja. op een manier van, er kan niet, zo niks. En dat doen boem. boem. Ja. Hoeveel uh, muziek? Okay. Bovenhoog. Boven, boven. Nee, maar ook uh, afgelopen week heb een paar mensen uit de audio aan het uh, bijna allemaal negatief. Oké. Okay. Nee, het is hard. goed. Nee, dat, uh, Alleen die mix, moet even meer stem. Die ja, meer stem. Ja. Dat moet er bovenop. Uh, ja, die eerste was goed. Ja, want die is helemaal afgemaakt. Oké, okay, die is goed.